Pagina Koef P. Gimel, 183, de regel zes uh, van de zelf. Oot P, Kuf P, sorry, Kuf P sein, 187 zeifen arba. govrin Zeven hamatrin, ziporin. De havoe atyan Vitasin al yama Ramalon kala, vamar, ziporin, ciporin. acht. De Atun al yama. Hamidon doch de bar johai taman. Istahi, purta, amar. Ciparin nee, geen Tiporin. Zilu, wijatievu. Li. Punt. De in de vorige oude gehoord wat de ze had verteld, dat uh, rabbi Pinchas Ben-Yair is geweest bij die oude grote rabbi uh, Rachamai. Raham en dat hij, hij, hij heeft hem gezegd uh, aan het einde van het gesprek, ga, mijn zoon, ga. Uh, naar die Margalit, naar die, dat diamantje. En in, in deze wereld, dat diamantje, dat licht van de goed, was vertegenwoordigd, was eigenlijk ingebed in Rabbi Elazar. En zoek hem op, had hij hem eigenlijk gezegd. De regels is. Napak mikamei, vekayim limail ba'i uh, Hij ging uh, daar van, uh, van hem weg, letterlijk. Vekayim we limail en hij stond om uh, op het punt om binnen te komen in een boot. Utrin goverin behaad En twee mannen met hem waren. Kijk nou even tussendoor, zegt hij dan over de Rabbi Pinchas. En dat twee mannen waren samen met hem. Even tussendoor. Maar let op op elk detail, erg eh, belangrijk, wat de Zogger ons vertelt. Zogger so, vertelt niet een verhaal zo, maar elk detail is uh, vol van betekenis. 7 Hamatrin, Sipurin, hij zag twee vogels, Davu Atian, die kwamen aan en vlogen al yama over de zee. Ramalon, Kala, maar hij verhief zijn stem en zee Sipurin, Sipurin, Vogels, Vogels. Acht, de Atun, de want jullie gaan, want jullie vliegen eh, over de zee. Chamitun, doch, hebt u de plaats gezien? Eh, de bar Jochai taman, waar de zoon van Jochai is. Ishtahi wacht, wacht dan even. Amart, Siporin, hij wachtte even, weet het zeggen, hij wachtte even. Amart, Siporin, Siporin, en hij zei, vogels, vogels. Kijk nou ook dat, dit, dat gebruik van twee keer herhalingen. Vogels, vogels, waarom niet één keer? Alles heeft zin. Vogels, vogels. Nee. Zielu gaat via Tivoli en keert naar mij, tot mij terug. Keert bij mij terug. Punt. Parchu we Azilu Agulu biyama we azli lehon. Parhu zij vlogen weg, we zilu en kwamen uh, binnen de zee we aasle en gingen, en gingen zich gingen gewoon gingen verder. Uh, Hasulam, de linker kolom de regel één. De referentie van de kouf Kufpe zijn. Überhaupt deze mama is bijzonder belangrijk van de inhoud, wat het hier, waar de zoger ons vertelt. Dat het aspect, het fenomeen van uitkomen, uitgaan van, van de grot. Ja, uitkomen van Rajbi, van Rabbi Shimon, uitkomen uit de groot, en zo ook wij, die leren dat deze, maar ook bij ons worden opgewerkt dezelfde eh, traptreden, dezelfde krachten enzovoort. Op ons niveau. Maar de verbinding maken wij dan met wat de ogen ons vertelt, en door deze verbinding ontvangen wij ook het licht van. De overeenkomstige traptreden waar de zoger nu op, op staat. De linker kolom de regel en napak naapak. Mie kamen we kaim bechule, Dubbele punt. Jetsa twee milifanave. Wa madele be onia. Ja, Samuel vanaf, hij ging van hem uit, weg, hij ging van hem weg. Twee, Wa ma de Lekanes en stond op het punt om een boot binnen te komen. Punt. Wajuimo shneyanashim, punt. En er waren met hem twee mannen. Dat element wat hij de zoger vertelt over twee mannen, is bijzonder belangrijk. Eigenlijk, Waar slaat het op? Maar dan probeer het wel plaatsen diep in je hart wat het betekent twee mannen, want de zoggerheid geeft geen woord wat niet structureel noodzakelijk is. Punt ra steet ze porim shayu baot fot vir al ayam Raha hij zag twee vogels. Zo'n die kwamen aan en vlogen weg, vlogen over de zee. Vier naar de punt. Hierin kolove maar. Tsiporim, Tsiporim. Arrei vijf Aten. Moe voort. Al-Hayam, Hamakom, 6. Sheben Yochai, Shama, Punt. Eigenlijk is dat een vraag. Maar er is, zoals jullie weten, er is geen teken van vraagteken in de heilige teksten. Kijk nou hoe geweldig hier ook een teken voor ons is. In alle teksten, ook in de hedendaagse teksten, in de. Uh, in het moderne Hebreeuws ik geloof dat daar wel ik, ik lees ze niet, ik heb ze nooit gelezen maar ik geloof dat daar ze we we we plaatsen wel uh, uh, al die punctuatie het, al die, ook, de, ook de vraagteken als het een vraag is maar in de hele teksten niet al is het wel een vraag maar een vraag wordt niet als het waar het is en uh, dit is een bijzonder aspect om daarover te En Ik ga niet, het niet uh, daarover hebben. Gewoon bij jezelf is als zelf dat tot ontdekking komen wat het dat inhoudt. Waarom is dat zo? So? Waarom is dat, uh, wordt het als bevestigende zin? Uh, uh, gehouden. Herim Kolo vier naar de punt. Herim kolova, maar hij verhief zijn stem en zeide. Tsiporim tsiporim vogels, vogels, dubbel. Hare, aten meofot ala, ja, jullie uh, vliegen toch over de zee hari heritem uh, heritem eta makum hep haben he julie de platz chisin zes sheben yohai sham va de zon von yohai is dar punkt gikamat va mar amar siporim siporim Legna, wehashavna li, punt, gikamad, hij heeft een beetje gewacht, en zei, en nog een keer zei hij, nog een keer, twee keer herhaalde hij dat woord, vogels, vogels, legna, gaat, wehashavna en keert naar mij, bij mij terug, punt, Zeven, na de eerste punt. Afu, wel goe, zij vlogen weg, en gingen zich, gingen hun gaan. Negen asu, acht bijjam, wel goed, en zij kwamen de zij binnen, en gingen zich, gingen, zo zegt men in het Hebreus, wel goed, en, en gingen zich, gingen voor zich, gingen, gingen hun gang. 9. Pirus. De Eikleich. Punt. Kera bishimun barach mipnei hamalchut. She civata tin lehorgo. Venistater hu uvno bamarata khada. Elf na het hakje. Welo, ja, do ja, u eifo En goed kijken wat hij ons vertelt. En let op, also, alles wat je hoort nu over uh, die gebeurtenissen of zo, dan weet dat de zoger heeft niets te maken met alleen maar bijzondere aspecten. Vertellen van Rabbi Shimon die dan ergens in een, in een grot zat uh, en nu gaat hij uit. Maar dat gaat, slaat over jouw ziel. Persoonlijk, Dus overricht zich tot één mens. En wat gebeurt er nu met Rabbi Shimon? Wanneer jij dat ervaart, en jij verbindt dat met jouw eigen kilim, binnen jou, vanuit jouw eigen kilim gaat bekijken, niet vanuit je hoofd, als verhaal wat buiten jou om is, ergens in het land Israël is het geweest. Dan maar dat, het, dat jij het beleeft, uh, dat het gebeurt in jou. Al dat uitgaan, het, uit, het, het um, uitkomen uit de graf, uit de grot, uh, is eigenlijk datgene wat jij beleeft nu, van wat Rabbi Shimon uh, onderging dat eigenlijk uh, elke ziel moet wel eruit komen uit uh, een verstoppingsplaats, vers, plaats van schuilplaats, zoals Rabbi Shimon en zijn zoon uh, overkwam. Let op. Dan heeft het zin, duidelijk. Dat is wat hij zegt nu. En nu, kijk wat hij ons vertelt. 9. Naar dit punt. Shimon, want Rabbi Shimon, Barach, met Malchut, vluchtte van, van het letterlijk van de Malchut. Malchut betekent een koninkrijk, dus van de machthebber, van de machthebbers, van de Romeinse bezetter. Zee, Tsivata, die had opgedragen, Lehorgo, om hem te doden. 10. Wanneer Staterhu en hij en zijn zoon verstopte zich bij Marata in een grot. In een grot. In een, een grot. Gada is één. 11. veloyadu eifohu en men wist niet waar hij was. Leidelijk. Dus wist men niet zelfs de naaste. Omgeving wist niet waar hij was. Want eh, zij moesten waarschijnlijk snel zich verstoppen. Ergens dus je euh, euh, dat het. Euh, de schoonvader van Rabbi Shimon wist het ook niet. He, waar hij was. Waar hij daarom en daarom. En daarom kijk nou wat je zegt ons. En daarom kwam Rabbi Pinchas ben jair ben zo zijn zijn eh, naam afgekort, Rabbi. En daarom kwam de Rabbi Pinchas ben jair ertoe, om te vragen dat aan de gangers van de zee, letterlijk, dus aan, de, aan hen die gangers zijn van de zij, en dat zijn die twee vogels, zoals we dat zien, die hij vroeg uh, de plaats, op de plaats waar um, zij verstopt waren. Um, wij gaan naar boven, de regel 10, van de tekst van de Zoger. Zelf. Oud Kuf Pei Het. Ad de Nafak A. In Atien Uwapuma de Hada Minehu Patka Hada Elf Ughatiu Begawe de A. Bar Yochai, nafak min marata. Verabbi Elazar, bre pünd. Kien, od kufpe het 108 en Ad de nafak, terwijl hij uit Toen, toen hij net uitging, ha, ah, zie hier, in ons deze vogels, atjen, kwamen bij hem aan, uwapuma, gada, gada, en in de, de mond van de ene, letterlijk in de mond van de ene, in de bekje van de ene, maar in, hier wordt gezegd, in de mond van de ene, van hen, minehu van hen, wat gaf een, een boodschapje? Een, een, een, een, een, een, een, een, een papiertje. Met een boodschap. Elf. Ochtief begaven. En daarin is het was het geschreven: De Ha Bar dat. De, dat. dat Bar dat. Uh, dat Bar Yochai eigenlijk de uh, uh, Shimon Bar Yochai, de Shimon wordt niet gezegd, dat de Shimon Bar Yochai uitkwam van de grot, de grot uitkwam. en ook Rabbi Lazar zijn Zoon. De volgende pagina. Pagina Kuf Pei Dalit. Bovenaan de eerste regel. Azel legabe. We ashgach lei Meshane. We en malen, haludien. Kijk nou wat je nu zegt. Let op. Azar legaabe, hij ging naar hem toe. Rabbi Pinchas ging naar Rabbi Shimon. We ashkachlei, en hij heeft hem gevonden, Meshane, veranderd. Dus hij was veranderd, Rabbi Shimon. We mali malen, haludien. Elke woord let op wat je ons nu zegt. En zijn lichaam was vol van gaten. Gaten, dus uh, wonden, gaten, zoals je dat... Maar goed, de woord, wat, het woord wat gebruikt wordt is gaten. Punt. Elk woord, bijzonder belangrijk, hoe de zoger dat vertelt, let op, hier wat wij leren, is de heilige zoger, het is het heiligste boek, van alle heiligste boeken, die aan de mensheid is gegeven, voor Koen, alleen dat gele geleerd moet worden, Eigenlijk hier zijn alle geheimen, wat ons, die ons eh, eh, meeslepen, naar het doel van de schepping, en bespoedigen de komst van de Mashiach. Alles wat het volk leert, is, is waardeloos, want dat brengt niets met zich mee. Alleen dat, en elke woord wat in de zogenaamde staat, let op, is, is een verwezing, is een kracht. En hier staat het, dat zijn lichaam, dat hij veranderde zijn dat hij was veranderd, Rabbi Shimon. Na dertien jaar verbleef in uh, in het grot in de grot en dat zijn lichaam was vol van gaten en dat is ook natuurlijk een aanwijzing voor ons Het slaat niet alleen op de rabish op rabishim let op Baha Bahadie Bahadie Vemar Um, de re regel 2, kijk nou, wat er gezegd wordt, en wat er, kijk nou goed naar dat dialoog, wat vindt nu plaats, tussen die twee, hier zit eigenlijk, het geheim der geheimen hier, als je dat kan penetreren. Als in, de, in de mate waarin aan jou van boven mogen gegeven worden om daar wat te proeven. Dat is, hij, Rabbi Pinchas was een grote raaf. grote raaf. Bijzonder groot. Wagen. Hij huilde samen met hem. Dus huilde over hem. Waarom maar, en hij zei, toen hij zag Rabbi zo veranderd, en zo'n miserige toestand van zijn lichaam, zoals hij dat zag, zei hij tegen hem, twee, woi, woi, woi, ellende is het aan ons. Wat een de ellende is het... Wij uh, beter dan zeggen. wij is net zo vertaald werd... in het Nederlands ook een wee. is... Aan, aan ons dat... aan mij dat... ik heb jou zo gezien. Kijk nou. Twee na de punt. Kijk nou wat... Uh, amar... Zaka, hulke, de gamit libaka, de irmala lohamita li tribaka, lohavina baka. En nu kijk wat deze man, goddelijke man, heeft geantwoord. En dat is moet ook jouw antwoord zijn, jouw antwoord worden. Op alle schijnbare ellende die op jou afkomen, op al die gaten die jij van binnen zal ervaren, van, door, die, door de veranderingen die plaatsvinden in jou, door het geestelijke werk, individueel geestelijke werk te doen aan jezelf. Kijk nou wat, de, wat het antwoord moet zijn. Amar, hij zei, Rabbi Shimon antwoordde, Zagag hulke, geprezen ben jij, De Hamid li bakach, dat jij mij had gezien, zo als ik nu ben. De ilmala loha, gamit ali dat zou jij mij zo niet zien, zoals ik nu ben. Drie, Lohe wiena dan zou ik niet zijn, zoals ik nu ben. Punt. Dus dat dit een, een grote zegen eigenlijk is, Gro uh, een grote wonder is dat jij mij zo op deze manier ziet. Drie nadepunt. Vandaag Rabbi Shimon. Bebekude oraita vermar. Bekude oraita, de jahev vier kutsha israel. Kulhu booraita baorach kleil ktive. En hij ging verder dingen zeggen. Want het was heel andere Rabbi Shimon na zijn uitkomst uitgaan van de Grot. Hij was, was een van de grootste ooit uh, Torah geleerden. Uh, de meeste, uh, een van de meeste, uh, de meeste uitspraken in de hele Talmud en in de Bishnaad zijn staan op zijn naam geschreven. En toch was hij toen, de, toen, toen hij, uh, toen was hij, hij, dat was allemaal voor zijn uh, vlucht voor de Romeinen. Ja, voor de uh, Romeinse beheer, bezetter, de machthebber. En dertien jaar die hij doorgebracht had in, in de schuilplaats om niet gevonden te worden door die, en gedood te worden door de uh, machthebbers, de Romeinen, heeft hem wonder gemaakt in hem. Hij had daardoor kwam tot de absoluut haalbare hier in deze wereld. absoluut haalbare kennis en eenheid, kennis met en, en eenheid met Hashem, uh, dat het mogelijk mogel is voor een mens in deze wereld en natuurlijk wie is deze voor wie hij vlucht wie is deze machthebber voor wie hij vlucht dat laat ik aan jou over. Drie, de punt. Batach Rabbi Shimon, Rabbi Shimon opende in het onderwerp weer. Opende bepikude de Bepikude Opende in het open open open open open aspect van voorschriften van de Torah. Bekude is net als mitzwa. Mitzvot. In de voorschriften van de Torah. We well, maar, en hij zei, de kudde de voorschriften van de Torah, de jahiv kutschabrihole Israël die de Heilige gezegende zei vier, gaf aan Israel. Let op wat hij zegt ons. Kul hubo allemaal zijn ze geschreven in de Torah beoordelijk In het algemene aspect, dus in het algemene aspect zijn zij geschreven, dus globaal in het algemene aspect zijn zij gegeven, en nu gaan we verder uh, terug naar de vorige pagina, kijken wat hij nu ons vertelt, kijk nou, hoe, hoe verder we komen in de zoger, zie je dat, hoe krachtiger de zoger gaat worden. Eindelijk. En dat is mede doordat wij al uh, een oor daarvoor hebben tussen de aanhalingstekens. Dat wil zeggen uh, een kliem daarvoor hebben. En ook de zoger die brengt ons steeds diepere aspecten um, van ons eigen innerlijk, dat overeenkomt met alle krachten van het heelal, en die op de schaal van de zielen. En daardoor neemt ook de spanning, als het ware, toe. Geestelijke spanning. Dat betekent eh, de eh, intensiteit van de heisteleke informatie, de heisteleke kracht. We keren terug naar de vorige pagina, pagina KVP Gmail, de linker kolom, de regel 13. Denk aan je stem. Dat jij, terwijl je zover zo hoort de les en uitwerkt, dat op dat moment moet je sereen zijn zo mogelijk. Zo, uh, uh, zoals het nooit tevoren. nergens aan denken. Er bestaat alleen, bestaat alleen, jij in jouw eeuwige keelie, zoals zij behoren te zijn, zoals zij zijn, maar die zoals jij nog niet voldoende ervaart in hun, naar hun ware kracht. Ben het eeuwige en jij staat tegenover hem, hoe je zit tegenover hem te horen, te, te luisteren, en te horen, en opnemen, alles in één. Dertien, uh, de referentie van de Oud, Kuf, B, G, 188, A, de naafak, Ah, we hullen dubbelpend. Met erem, zo ja, zá vier tin leenja. Wij nee bouw op een acht Ni echade. Vekatuf betocho. A'sher rabbi shim'on zestin ben Yochai, Yatsa min im rabbi Elazar azar beno. Punt. Dertin. Na de dubbele punt. Met hem, zoals alle ja ik heb iets anders dan wat ik had verteld. Voordat no, hij hey, uh, uit ging van het boot, boot van het boot, vertien, weinigen zie Ve hier, de vogels kwamen bij hem aan, op hier haar schilachet met hen en in de mond, in de mond, in de bekje. In het bekje van één van hen. Een vijftien, Michtawe gaat een briefje, letterlijk. Van één, een, een briefje. We gaan toe we gaan, oh, en daarin is het geschreven. Asher Rabbi Shimon, dat Rabbi Shimon 6, 16 Ben Yochai, hij voegde toe Rabbi Shimon, wat staat geschreven in de Torah, in de bij Ben Yochai. Of Bar Yochai. De zoon van Yochai. Dat zou men zou kunnen zo denken. Dat het uh, Rabbi Elazar is. Maar omdat het geschreven Bar Yochai. Maar omdat het ook in de naam van. Rabbi Shimon Bar Yochai. Ook wordt gezegd ook van Bar Yochai. is Shimon Bar Yochai. Zijn vader was Yochai. Dat Rabbi Shimon Bar Yochai. Kwam. Uit van de, kwam de groot uit. Im rabi Lazar beno, samen met Rabbi Lazar, zijn zoon. 17. Allah Rabbi Pinchas, elava. Rabbi Pinchas ging naar hem toe. Zie dat? Rabbi Pinchas ging naar hem toe, niet? Rabbi Simon ging naar Rabi Pinchas. Rabi Pinchas zocht. Rabi Shimon bar Yochai. Op. Zeifentin naar de punt. Maar um om wat zou to Achtin. nekavim opetsayi. Mirov ayeshiva 19 bamara. Zevendien Maar Matzao to, hij vond hem veranderd. Hij vond hem terwijl in de toestand dat hij veranderd. Hij vond we 18, Malene Kavim. en zijn lichaam was vol van Gaten, openingen, op het en wonden. En hij voegde toe, Asulam. Mirova Yeshiva Bamara, van het veelzitten verblijf in de grot. 19. Na dit vamar Bahaimo. Wa maar Ticha Bakach. Hij wilde met hem en zei: Oi, wee dat ik wee en me dat ik jou heb zo gezien. Dat ik jou zo moet zien. Twintig. Amargo Rabbi Shemon, a Shrey Helti. Shrey Kijim, Lora, ita o Kach, Lora, Ietje, Kach. Oh, iets verbetert hij mij wat ik had, hoe ik het had vertaald. in uh, de zoger dat deze zin. Maar nu goed kijken, hij heeft het nu extra betekenis wat hij nu, hoe hij dat vertaalt. Want ik denk dat ik dat ietsje, uh, een nuance misschien ontging. Hoe ik dat heb vertaald. Let op, 20. Amarlo Rabbi Shimon. Rabbi Shimon zei tegen hem: Ashrei Helki. Dus niet, pre, geprezen ben ik, zegt Rabbi Shimon. Dus gelukkig ben ik, geprezen ben ik. En ik had gezegd: geloof ik, geprezen ben jij. Maar nee, geprezen ben ik. Gelukkig ben ik, niet geprezen, gelukkig ben ik. Schraaita dat jij mij gezien heeft, dat jij mij in zo'n toestand hebt gezien. De diepste die wat mogelijk is. Let op. Ki im lora ita o kah dat in dien jij mij zou mij, zoem mij niet gezien, zoals ik nu ben dan zou ik niet zijn zoals ik nu ben. Kijk nou geweldig wat jij aan je zegt. Dus gelukkig ben ik, Rabbi Shimon. dat jij mij had gezien zoals ik nu ben, met al die gaatjes, openingen in mijn, oor, in mijn lichaam, met al die wonden die in mij zijn. Want zou jij mij niet zo zien, in die, ja, dan zou ik zo niet zijn. Kijk nou hoe overeenkomst nou, tussen uh, Rabbi Shimon en, en Yeshua. Het zit ook Rabbi Shimon, Shimon, daar zit ook uh, letters, ook een uh, uh, paar letters ook van, den, van de naam van Yeshua. Het is dezelfde kracht. En kijk nou hoe, Yeshua, hoe Hij antwoordt aan, hoe Rabbi Shimon antwoordt antwoord aan Rabbi Pingas. Dat juist, het is juist een, een, een, een voordeel, een geweldige um, um, zegening dat je dat, dat jij mij kan zien zoals ik nieuw ben, net zoals zoiets uh, so, so zien wij ook bij Yeshua toen hij verkondigd had bij een van die keren toen hij verkondigd had aan zijn leerlingen dat hij uh, na drie dagen zo uh, gedood zou worden, verschrikkelijke wezen, en zou hij dan, uh, in de hemel opgenomen zou worden, en wat Petrus hem had gezegd, nee, God verhoede, meester, dat het jou zoiets zo zou overkomen, overkomen, wat had Jezus hem gezegd, weg van mij Satan, betekent, je begrijpt het niet, dat alleen dat, als hij dat juist dat, uh, dat voorval, dat wat aan mij zal gebeuren, dat dat juist de, de glorie zal geven aan Hashem, dat dat is geweldig, uh, wat het aan mij moet gebeuren, uh, dat het de zegening voor de hele wereld zal, zal zijn. En zo zien wij ook hier, in, tussen die twee. Rabbi Pinchas was een grote, onmetelijk grote, wijzer Rabbi, en goddelijke man. En toch zag hij wel, ging hij huilen, en natuurlijk is het ook geestelijk, ten overzien, toen hij Rabbi Shimon zo zag. En Rabbi Shimon, hoe Rabbi Shimon hem zegt, En dat is, uh, slaat ook op jou, op jou individueel. Dat ook al die gaatjes, al die, alles, uh, al die uh, wonden die je voelt, dat die, die er gekomen waren sinds jij aan jezelf ging werken persoonlijk, aan jezelf ging werken. Want jij ontzegt jezelf bepaalde dingen. Die vroeger jij zou dat wel doen. Tijdelijk, jij zit ook. Innerlijk. Uh, uh, in de, de grot. In jouw grot. Binnen in vier stadia. Binnen. en wat er aan jou gebeurt, ook dat is eh, daardoor ook eh, je lichaam geleidelijk sterft af. En dat jij ook moet zo, net zoals Rabbi Shimon, Blij zijn en, en gelukkig zijn als men jou vindt in deze toestand. 22. Hallo, dingen. Hoe miljoen ze et akarka. 23, na het haki. Zo, perus, zo. Zo, simneke, wimbe, karkapunt. Kijk, nou, hij heeft ons een uitleg van het woord galoedien. van, die, van het woord uh, openingen, gaten. Waarvan dan, hoe komt het woord, hij zegt, uh, om een voorbeeld te geven uit de, uit de heilige literatuur en dat heeft je dan zegt hij hoe milashon dat woord haludin, dus de het arameïs van haludin, van openingen gaatjes dat komt van uh, de uitspraak shema khalidi khalidin dat in, in het Talmud staat het uh, babakama de eerste port, het is een soort, soort een, een, een tractaat in de Babylonische Talmud. Daar perakjut tet nighentje. Dan daar staat het wel um, geschreven dat Shemachalidin, dat karke dat men het land dat men de grond, machalidin dat men in de grond uh, gaatjes maakt, oftewel openingen maakt. Dat betekent, dat men maakt openingen, gaten in de aarde. In de grond. Nou, dezelfde is dus met rabbi Shim. En überhaupt gaten maken in het lichaam. Natuurlijk is het een, uh, heeft een bijzondere betekenis. Gaten betekent gaten te maken naar het licht toe. Ja, dat is dan wat door de vele man omhoog te brengen, maken we gaten in ons lichaam. En natuurlijk door uh, in zekere mate uh, leid te verdragen, ja leid te verdragen wat uh, leid uit liefde. Dat daardoor ook het lichaam verkrijgt als het ware die gaten poreus wordt, openingen krijgt o, voor het uh, licht dat hem binnen kan komen. Door de gaten komt het licht het licht uh, in. binnen. Lichaam bin. Lichaam als zeven onderste sferot. Wat rabbi Shimon, bij Torah. Waar maar? Mitzvot, de volgende pagina. פחי נקוף פי דלת הסולן דרך תרקולון די יש תריכל. התורה. שנתן הקדוש ברגולי ישראל כתובות כולן תבי בתורה בדרך כלל. כך אין יפדר דר אובר בן אובר זה אין איך תושתן תמר 24, de vorige pagina, rechter, de linkerkolom, sorry, de linker kolom 24, en, maar hij ging direct over de Torah spreken, zie. Patag Rabi Shimon, Rabishim opende een discussie, een, een, een, een gesprek, het onderwerp. Bamitzwot, de Torah, in het aspect van de voorschriften van de Torah, Wel maar, en hij zei, Mits woord de volgende pagina, de rechter de regels hatora, Torah. De voorschriften van de Torah. Jonathan hakadosh Hu, die de heilige gezegende zei, ga van Israël. kto vod kulan, allemaal zijn geschreven in de Torah, in de Torah bader klaal, in het algemene aspect. En natuurlijk is bijzonder belangrijk wat hij ons nu vertelt. In het bijzondere, niet in het bijzondere aspect, maar in het algemene aspect. En dat is natuurlijk bijzonder belangrijk. Drie. Wat betekent dat? Pirush, De uitleg. Kimerova, Shanim, A Bamara, Ajafir, לשב שם תוך הכל כדי לה להסות להסות ארומו פייב ולאסוק בטורה וניחלת בסרו מיחמצה אני אוחט קקי Kimerova shanim, want door vele jaren, shea shavba die hij in de grot gezeten was, gezeten had. Ayamuchrach, moest hij, eh, was hij genoodzaakt, om daar te zitten let op, toch achol. Hij, moest daar, hij, hij was gedwongen om daar te zitten, euh, euh, zich, euh, zeg je dat, bedekkend door het zand. Dus met het zand had hij zichzelf zijn lichaam, euh, naakte lichaam bedekt met het zand. Kedela Gassotor arumo om zijn naaktheid te bedekken. Duidelijk, omdat de kledij al, was al uh, versleten. Duidelijk, uh, hij had geen kleding meer en zijn zoon was naast hem. Hoe kan je dan bezig, bezighouden met de Torah wanneer je naakt bent? Naakt betekent dat je geen gassadiem hebt. En in onze wereld is ook, de bekleding is ook net als chassadim, dat ons, als het ware, euh, bedekt onze naaktheid. Naaktheid is daar, daar waar geen licht is, geen chassadim is, en ongecorrigeerde wensen zijn. Dus daarom was hij, bedekte, bedekte hij zich, hij bedekte zich met... En natuurlijk zijn zoon ook met eh, zand, met zand, om zijn naaktheid te bedekken. Eh, Vijf, We las ook wat Torah en zich bezighouden met de Torah. We negen laat en daarom werd zijn lichaam uh, opengereten, ja, met open, open gaatjes, maar kwamen gaten in openingen, wonden in zijn lichaam, aan zijn lichaam. Vijf. Baga, zei Salah, maar Rabbi Pinchas, uh, heilde over hem en zei, zes na de eerste punt o elie schreitich schreitich abakach wees aan mij dat ik jou ja gezien had als zo so, so gezien had zoals so je nu bent Zes. ANALO zeifen rabbi shimon. Ash rei ki asher rei reiteni asher reiteni nemikwalik. Bakach. Shair acht lo reiteni bakach. Lo haiti bakach. Lomar. Sjelo Haiti zohe legelui razin de oreiter. Ki colt Rommut Agdola Zaha Beotam Jut Gimil Shanim Elf. Moestar Bemara. En hier zijn die geweldige dingen. Die, die als balsam komen op ons hart. Wat betekent eh, Kabbalah? Wat betekent zich bezighouden met de Kabbalah? En hier zit eigenlijk een eh, geweldige aanduiding. Wat het betekent. Let op, zes. Zes na de laatste punt. Analo, Rabbi Shimon, Rabbi Shimon antwoordde hem, zeven. Ashrechel, kijk. Gelukkig ben ik, of letterlijk is het, eh, uh, Geprezen is mijn aandeel, maar dan is het hetzelfde als, gelukkig ben ik, gelukkig ben ik. Asher Reitani bekacht, dat jij mij gezien had, zo gezien had, zoals ik nu ben. En nu eerlijke woord luisteren hoor, want de kracht wat hier zit is onvoorstelbaar. Scha il mala Traitani i treitani bakkag dat. Had je mij zo niet. Zou jij mij niet zo gezien hebben? Had je mij zo niet gezien? Acht. Lohaiti bakkag zand, dan zou ik zo niet zijn. Wat betekent dat? Klomar dat wil zeggen. Scha lohaiti zo heet dat dan. Zou ik niet, dan zou ik die, uh, de onthulling van de geheimen van de Torah niet waardig zou, geweest, zou zijn geweest. 9. Kikorom mumut en nu, deze laatste zin is geweldig, wat hij ons nu zegt. Wat? Uh, wat ik jullie ook laat, wil ik laten beleven wat Hij ons zegt, dat wat zij hebben gemaakt, wat is Kabbalah van Hem heeft gemaakt. Kikol Rama Moud Hamachomato want al de verhevenheid van Zijn grote wijsheid, zaha, werd Hij waardig, Rabbi Shimon. Bautam Yud Kimershanim, Shanim, gedurende die, in die dertien jaar, 11, de regel elf, Shahajamus Star Bamaraja, die hij verstopte, die hij verstopte werd in de grot. Heel ik nou wat, wat het hier staat geschreven. Dertien jaar, jaar verstopte hij zich in de grot. Dat betekent niet de grot. Uh, een werkelijke grot, wat altijd zo, wat mij moeten denken, dat hij natuurlijk, staat hij wel daar in de grot, maar betekent, ook in ons leven, betekent, te midden van, uh, de stad Amsterdam, doet er niet toe, jij maakt bij jezelf, jij stopt jezelf in de grot, um, door, eh, uh, een bepaalde instelling bij jezelf, dat jij ontwikkelt een zekere plaats in jezelf, en de tempel, jouw eigen tempel in jezelf, terwijl jij uh, in een toestand komt van de grot. Jij brengt jezelf in een toestand van grot, waar jij uh, in zit, en waar ook met jou dergelijke metamorf, metamorfosen plaatsvinden, zoals met Rabbi Shimon, Ben Yochai. Want daarvoor, let op, daarvoor was hij overal geliefd, over, de hele, over het hele Israël geliefd en geëerd. Eigenlijk, hij was een van de beroemdste van de Torah geleerden, die, um, die, die het volk Israël kende. De hele Talmud is vol van zijn uitspraak. Dus hij was, had, had de grootheid, grootsheid van de Torah allemaal achter zich gelaten, let op. En dat bestaat natuurlijk, alles, in, alles uh, duizenden uitspraken zitten daar in de Talmud. Dat is allemaal bewaard. Maar kijk nou wat zegt ons de zoger, dat al zijn verhevenheid, de, ver, de groot verhevenheid van de, van de grootheid van zijn wijsheid, was hij waardig, niet dan, niet toen, toen hij eh, ongehinderd de Torah heeft geleerd en onderwezen. Maar juist, en in het bijzonder gedurende die dertien jaar waar die hij verstopt was in de grot door zijn vlucht van de ehm, bezetter, van de machthebber. En jij ziet, jij weet dan wie de machthebber is. Enzovoort. So Dat juist gedurende deze jaren heeft hij deze onsterfelijkheid bereikt. Twaalf. Wat Rabbi Shimon, we wehule. כל המצוות שבתורה דרטין שנתן הקדוש ברגו לישראל, הן כתובות כולן בדרך פרטין כלל בפסוק ברשית ברע אלוקים. עד המאמר פייפטין. Wij hier, oor. Twaalf. Ook hier een bijzonder die, Iets wat de zoger ons vertelt, wat eigenlijk wat Shimon Bar Yochai ons vertelt. En van de grootste ooit die kende de Torah als niemand anders. Take now what he vertelt ons over de Torah. Wat Rabbi Shimon we hule punt. Rabbi Shimon opened it. voort so Dubbele punt. En hij zei: Kola mit Torah Alle voorschriften die in de Torah zijn. derden.' Shonatan akadoshbaru, die akadoshbaru, de heilige gezegende, is hij gaf aan Israël. En ktowot kulan, allemaal zijn zij geschreven, pa dera klaar, let op, in grote lijnen, globaal, overkoepelend. 14. Bapasuk, in het vers, in de eerste dus, drie woorden eigenlijk, Beginnend vanaf de eerste drie woorden van de Torah. Breshit bara Elokim, Eerst schiep Elokim, En zo gaat het verder. Ade mamar tot de uitspraak in dat, in dat scheppingsverhaal vijfje. Wij hier oor, zij het licht vanaf brechit, barai lokim, brechit, barai lokim, et a-shamaym, vajta, arets, vajta, tohu, vavogu, en so forth. En dan tot, tot, en, en, vajji, or, en zeet, licht. 15 nadepen. Kmoshe katuf veholech. Kmoshe verveholech. Sche huu mit Zestin a ir a. Zestien. on sha. Uwaklaluklulot kola mit zwatsche shabatora Ook dat is geweldig. Let op. Kmoshe, zoals hij schrijft verder, doorgaat met te vertellen. Welke, welk voorschrift is, let op, dat dat is het voorschrift van Ira. Het voorschrift van het ontzag, vrees voor Hashem, We en de straf daarvoor, de straf wanneer dat niet is. De straf van het overtreden van dat Ira. Van het ontzag voor haar. Zestien. Uba kolod, kolamit Let op wat die zegt ons. En daarin, in deze phrase, Zijn samengevoegd. Dat bevat alle. Voorschriften van de Torah. Kijk nou wat die zegt ons. Dat in het in het voorschrift van hiera, van het vrees, van, van het ontzag, uh, voor Hashem, daar zijn eigenlijk, en de, dat daar zitten inbegrepen, alle voorschriften, die in de Torah zijn. Absoluut wat Hij zegt. Dus, betekent dat, als je ontwikkelt bij jezelf deze Ira? Het irat Shamayim de vrees voor de hemel, zoals men dat zegt. Dat betekent, um, dat betekent verbondenheid, absolute verbondenheid met jouw eigen jesot. Dat is niet vrezen voor iemand, of voor iets. Dat is alleen maar waken over, jes, over jouw jesot, wat, Je, wat Yeshua ook ons vertelt. Yeshua zegt niets anders, zegt waken. Want well, dat is de belangrijkste voor mitzwa, het belangrijkste voorschrift eigenlijk, gedurende 6000 jaar van de correctie. Waken, zegt ons Yeshua. niet, Yeshua zegt ook ons niet, dat geloof in mij en dan hoef je niet te waken, en dan ben je klaar. Ja, zo so, naïef, zoals men dat stelt. Maar Jezus zegt, wakt, en dat was juist het strijkelpunt, van, de, van zijn beste uh, leerlingen van die apostelen. Herinner je nog, voor zijn dood, uh, de beste van die hij meegenomen had, om uh, ergens te bidden, apart. En om hen, uh, ze kwamen met hem, naar die speciale plaats, dat ook, hij zocht ook een speciale plaats, waar hij deze jira, dat deze vrees voor Hashem ook tot uiting zou kunnen brengen. En zij konden het niet verdragen, zij sliepen, zij, ze gingen slapen, omdat deze vrees konden ze niet op, opbrengen, dan kwamen ze in slaap. En de, hoe hij hen dan... Um, uh, een paar keer uh, berispte daarvoor dat uh, de geest is gewillig maar het vlees is zwak maar hij eerst had hij hen gewaarschuwd en gezegd hij waakt, blijf waken niet in slaap vallen herinner je nog want de machthebber van deze wereld uh, komt, er, komt er aan. Je moet waken om niet uh, uh, verleid te worden door deze machthebber van deze wereld. En daarvoor is er hieraan nodig. Om niet verleid, goed opletten wat ik probeer te zeggen, hier zit de kern van alles, het geheim van alle geheimen, het de steen des aanstoots. van um, overwinning of uh, verlies. Leven of dood. En dat is deze Ira. Deze vrees. Dat waken. Wanneer jij waakt, dan alleen dan hou uh, ha, je. De Citra Acher op een afstand. Alleen dat kan opbouwend, alleen dat is opbouwend. Daarom, waken is het alles of niets. In waken, in hiera zit de hele Torah, alle voorschriften van de Torah zitten daar inbegrepen in deze hiera. En wij zien, we weten dat, wij zien dat hiera. De Gematria van Ira, zonder hij natuurlijk, zonder de voorwet We hebben net geleerd, uh, een, een vorige, vorige les, of, uh, uh, twee lessen, een les daarvoor, over Jacob. Herinner je, hadden we ook geleerd over, hè? We hadden ook geleerd, dat is ook uh, 216, de Gematria 216. De Gematria ook van Habakkuk en de Gematria van Zin. Ria, ja, precies dezelfde letters in, andere, in een andere volgorde. En daarom zie je hier a ah, is de houding van waken waardoor men uh, licht ontvangt van drie keer sa, drie keer, uh, drie keer um, uh, ab 72, drie keer 216. Door deze houding en daardoor. Uh, ontgaat men, ont, uh, ontstaat men de verleding, verleding van uh, de bezetter, de machthebber van deze wereld.